Beverly Hillscope 1, want daar uh, kwam het uit. Het uh, nijverwerkje van Glenn Frey, ex-Eagle. Want uh, dat, uh, heeft hij, daar heeft hij deel uit van gemaakt. Ik geloof dat ze gewoon nog bestaan hoor, de Eagles. En zo af en toe doen ze nog uh, gewoon een uh, reunieconcert uh, hier en daar in het uh, Verenigde Staten van Amerika. Dus uh, helemaal over met uh, de Eagles is het uh, eigenlijk helemaal niet. Dit nummer... Uh, dat dateert ook alweer uit, nou wat is het, 1984 is ook alweer bijna 30 jaar oud eh, vrienden. Het schiet, uh, schiet aardig op deze tweede uur van Muziek Boulevard op zondag 8 mei. Het is uh, zomer buiten. Terwijl het eigenlijk nog gewoon mei en en maand en lentemaand maand te zijn. Een, een, een voorjaarsmaand. Maar als ik het zo buiten bekijk, dan is het al gewoon hoogzomer. Ik vraag me alleen af, wat krijgen we dan van de zomer? Krijgen we dan weer hetzelfde verhaal als de afgelopen jaren? Regen en buien en noem de hele zo, zwik maar op. We hebben nog niet eens vakantie. En het is gewoon lekker weer. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon verder met deze dame... ...gaat meedoen aan uh, de grote prijs van Nederland... ...maar heeft al aan de Amsterdam popprijs meegedaan... ...en met goed resultaat heeft ze dat afgelegd. Jury met Secretly Sleeping... While my mind's not done, picture frames of crime scene flashes before my eyes. Close my eyelashes. Wait in the fire. Wait till the morning comes. Wait till I'm secretly sleeping. Vergeten hoe je bent. Single is van EVM. Met Genoeg heet dat nummer. Maar dit vond ik toch even een wat geiniger nummer. Het is de voorloper van Genoeg. Afdwaald. Er zit ook een heel leuk, leuk clipje eerlijk gezegd bij. Ze is al een paar keer bij... De wereld draait door geweest. Ik geloof dat ze al één of twee keer daar gezien is bij Matthijs van Nieuwkerk. Dus het gaat wel prima met deze dame die in 2009 de singer-songwriters bij de Grote Prijs van Nederland wist te winnen. En inmiddels al een album op haar naam heeft gestaan. Ik vond het trouwens ook heel erg sterke indruk maken tijdens de Grote Prijs van Nederland Theater Tour. Daar heb ik dan ook nog even onderdeel uit van mogen maken. Twee ...avondjes heen en weer rijden. Dat, uh, dat is altijd wel leuk... ...als je dan ook eventjes met de, de mensen daarnaast... ...ook nog wat van gedachten mag uh, wisselen. Dat uh, geldt ook... ...voor deze band... ...want uh, Michel Mulder is bijna een mezen. Hoewel... Er zitten er ook nog een aantal goede muzikanten bij die, die je nodig hebt als je ook zo'n theatertour tot een einde wil brengen. Want hij en de zijnen waren daar ook onderdeel van, deze Lee Mason. Ik ga twee nummers even draaien. Vind ik wel leuk om dat eventjes te laten horen en te laten zien ja, wat de band eigenlijk in huis heeft. Het uh, nummer wat ze uh, in 2009 op uh, de EP, CD, uh, hoe je het maar noemen wilt, van de grote prijs, uh, is Dish. En daarachter gewoon een uh, nummer wat ik zelf heel erg uh, fijn vind om te luisteren. En denk ik ook, misschien ook wel heel erg goed een radionummer van uh, de CD Palace. Die ze hebben gemaakt, Liep Mezen. En we beginnen met Dish. I've got words in my pockets But uncomfort in strain, These are words that'll work things out Somehow that may show you There's this time to move on Between words we just burst along But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 Just move along Lee Mason. En uh, Dish was dat als eerste. En dit was het uh, tweede nummer Pool. Wat ze hebben gemaakt uh, van een uh, cd-album. Wat ze hebben opgenomen. En uh, daar hebben ze veelvuldige dingen ook van laten horen. In het uh, theatertournee waar ik al eerder uh, in dit blokje aan refereerde. Dus wat dat er gaat uh, uh, is deze band nog steeds ja, bezig om een... Vaste plekken te krijgen in de muziekwereld En of ze dat uh, gaat lukken ja Dat uh, hangt van een hoop factoren af Bijvoorbeeld uh, van mij Want ja, ik uh, moet ervoor zorgen dat er ook uh, Gewoon hier en daar nummers uh, gedraaid uh, Moeten blijven worden op deze radiozender Dat gaan we dan ook uh, met, uh, met dit uh, nummer doen Car Ride van Mary Had A Little Band Across my face, lights of cars leaving their trail. This dirty old car Fire of the Sun met uh, We Are The People. Zo heet dat uh, nummer. Eigenlijk uh, vind ik het wel een beetje jammer. Het is echt zo'n uh, zo zomersplaatje wat je ergens een beetje lomen in je hersens blijft hangen. Eerlijk gezegd. Dit uh, nummer. Uh, veel heeft het overigens uh, niet uh, gedaan in dit land. Maar goed, uh, ik blijf toch nog even een beetje in de zomerse sfeer. Hè, wat dat gaat als je denkt van nou ik heb een heel mooi uh, bootje ergens liggen. Nou, dan denk ik altijd hier aan. Het is ook wel uit 85, maar het is zo leuk om dit weer eens even te draaien. Als je met je auto op weg bent naar het strand en je denkt, goh, ben niet de enige? Nee, nee, dat ben je zeker niet. Er is splitsing en geven we wind Naar het zuiden Holland plakt de Spaanse zon zeggen dat dit er nou per definitie dus uh, ja, waar moet je dit in schaden? Maar goed, uh, ze zeggen wel eens het veel van hetzelfde. Nou, zo ver, zo ver ga ik dus niet. Uh, het heeft altijd een eigen stijl. Tenminste in mijn optiek heeft, uh, heeft iedereen zijn eigen stijl. En Rachel Louise heeft dat ook. 15 mei, volgende week uh, dus, dan gaat zij haar EP presenteren. Doet ze in uh, het Hofman Café. Half negen s'avonds uh, in Utrecht. In haar eigen Utrecht. Daar uh, zal ze dat uh, gaan uh, doen. Ik ga hem sowieso in ieder geval eventjes... Uh, ja, ik wil hem sowieso hebben. Living in Holland heet het uh, ding. Want uh, zo af en toe draaien we dit, uh, dit werk van Rachel Louise In dit programma ook. En ach, uh, ik ben toch ook wel nieuwsgierig naar het uh, werk wat ze dus echt uh, maakt. Uh, ik kwam er tegen in een voorronde van uh, de Grote Prijs van Nederland in... Rotterdam in Exit. Daar waar ook de latere winnaar van de grote prijs meedeed. Nicole Bus. Want die was daar ook te zien. En daar zat ook Rachel Louise in. Met haar band. Dus dan weet je ook waar dat vandaan komt. Het nummer wat we net hebben gedraaid was... Hardcore, Nu uh, twee uh, bands die binnenkort uh, bij Alternative FM uh, langs gaan komen. Dit is uh, de eerste. Uh, die kennen we van uh, een hele tijd uh, terug. Ook bij datzelfde eindexamenfeest uh, van uh, Daan van Putten. Tenminste toen hij in de praktijk eindexamen moest uh, doen. Dat gold ook uh, voor Jeroen Roelofsen. En hij is... Uh, ja, lid van deze band, Houses. En dat gaat goed met die band, want ze spelen binnenkort uh, weer met een, met een hele grote band, Kensington. In this world, where three, where one's fault, is another man's pleasure. And those are the laws of gravity, like oh, me, these left at the king's falling. Never put your Sense and blinded by love for Delilah, I can one believe in this world so empty, of the chivalry, and of justice, I can one to believe in this world. Vorig jaar uh, gezien heb uh, Tijdens de grote prijs van Nederland in uh, De rock alternative categorie Was ook heel uh, bijzonder Want uh, wat, wat, wat, wat me opviel Ineens liep daar ook Kees Mayfield uh, rond uh, Die uh, eerder op die dag uh, Mee had gedaan bij de singer songwriters En daar de publieksprijs uh, wist te winnen Wat hebben zij gemeen Deze twee uh, mensen Tenminste Kees Mayfield als uh, persoon En Alaska als meerdere personen Ze komen uit het muzikale Volendam. En dat klinkt dus helemaal niet uh, volendams, zoals je dat uh, van de tros normaal gesproken gewinkt uh, zou zijn. Nee. Het klinkt toch heel wat, uh, wat, wat, wat, wat... Wat ja, hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk niet in een hokje te zetten. En uh, ja, ze zeggen zelf... Uh, we hebben wat invloeden van jaren 60, jaren 70... Uh, erin uh, gestopt. En daar is niet resultaat uitgekomen. Ze hebben al een uh, officiële platenmaatschappij... Rough Trade. En daar uh, brengen ze het werk al op uit. En wat nog uh, veel leuker is... Naast uh, wat wij hiervoor hebben gedraaid... Houses. Die komen uh, aanstaande donderdag al. 12 mei gaan ze bij Alternative FM... Het, uh, een en ander vertellen over hun uh, muziek. Maar we hebben natuurlijk nog uh, veel meer. Want Alaska komt ook. En zij komen 2 juni naar ZFM uh, toe. In het uh, programma Alternative FM. Dus dan weet je in ieder geval voor die mensen die geïnteresseerd zijn in. Uh, de iets wat uh, betere muziek. Wat nog niet helemaal gedraaid wordt door de landelijke zenders, Maar wel opgepikt worden door idioten zoals ik. Uh, dan komen ze gewoon uh, vertellen over hun uh, muziek. En ik zeg de link Kees Mayfield, want als ik kijk uh, op het uh, ep wat mij van de week door het management van Alaska is toegestuurd, staat ook de naam van Kees Mayfield op. Ja, ja. En aangezien het ook moederdag is, denk ik, Nou, laten we dan ook iets draaien daarover. Van Kees zijn laatste EP, Our Mom. meaning no they've not but then why are you leaving cause I've had enough some say cry a river some say shoot the moon some Say let's show this world what we can do This world where we can do. do. Ja, Kees Mayfield was dat met Our Man. Uh, wat, uh, wat mij opvalt zijn uh, de tekeningen op de EP van Henk Langeveld. Uh, die heeft toevallig ook uh, tekeningen gemaakt van. De dame die we in, in het eerste uur al twee nummers van hebben gedraaid... ...van Fabiana Dammers, dat heeft hij ook gedaan. Uh, en ja, dit werk is in samenspraak opgenomen met Roe Halfheid van Holst... Ja, ze is een bekende naam in de sing-songwriter scene van Amsterdam. Uh, daar heeft uh, Kees dit uh, werkje bij opgenomen. Maar goed, uh, zal je er niet uh, al te veel verder mee uh, vermoeien. Het zit erop, deze, deze muziekboulevard op zondag 8 mei. Ik ga lekker van het uh, zomerse zonnetje genieten. En anders, uh, als je een moeder hebt, zou je er in ieder geval in het zonnetje zetten. Kunnen we zeker doen, ook met een wat nummer. Dan sluiten we dan ook mee af. Brainbox en Summertime. Wat mij betreft graag tot volgende week. Daag. het leger vernietigd. Volgens het Britse ministerie van Defensie was het bombardement bijzonder succesvol. Het Libische leger beschikt alleen over verouderde raketten uit de Sovjet-tijd en installaties voor skutraketten. Uit de havenstad Misrata komen opnieuw berichten dat het leger van Gaddafi zich niet houdt aan de regels. Ze Zouden er in de haven van Misrata mijnen zijn gelegd door helikopters die voorzien waren van rode kruis of rode halve maan-teken's. Gisteren werd een brandstofdepot van de opstandelingen bij Misrata gebombardeerd vanuit landbouwvliegtuigjes. In het ziekenhuis van de ziekenhuisgroep Twente in Hengelo worden de namen van alle bezoekers genoteerd. Dat gebeurt in verband met een mogelijke evacuatie. Het ziekenhuis draait sinds vanochtend op een noodagregraat en dat loopt goed, maar het ziekenhuis houdt overal rekening mee. Vanochtend zat het ziekenhuis na een storing in de elektriciteitskast anderhalf uur zonder stroom. Ook de noodstroom deed het niet. Drie patiënten van de IC werden handmatig beademd. Twee werden met ambulance naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. De patiënten zijn volgens het ziekenhuis niet in gevaar geweest. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voor de normale stroomvoorziening weer is hersteld. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Aan het eind van de middag in het westen kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS